doden vier mensen. Hij reed drie mensen dood en stak daarna een agent neer. Bij de aanslag raakten veertig mensen gewond, van wie een aantal zwaar gewond. Hij werd zelf doodgeschoten door de politie. Ondanks inspanningen van de overheid en maatschappelijke organisaties lukt het niet om armoede onder kinderen terug te dringen. De Sociaal Economische Raad adviseert het volgens het kabinet om het beleid te veranderen. Er zijn volgens de CER aanvraagprocedures voor financiële steun te ingewikkeld. In 2014 leefde 1 op de 9 kinderen in armoede. Twee koepelorganisaties van Turkse moskeeën in Nederland uiten voor het eerst openlijke kritiek op de Turkse president Erdogan. Dat schrijft trouw naar contact met de moskeeën. Erdogan zei gisteren dat Europeanen over de hele wereld niet meer veilig over straat kunnen als Europa zo doorgaat. De organisatie Milikuris vertegenwoordigt 50 moskeeën in Nederland en noemt Erdogans uitspraken toppunt en niet de juiste taal voor een president. De moskeekoepels zijn bang dat Erdogans gedrag het imago van de Turken in Nederland beschadigt.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 Het weer, rustig lenteweer vandaag en geregeld zon. Het blijft droog bij 11 graden in de noorden tot 15 in het zuidoosten. Morgen en zaterdag verandert er weinig. Dit was het NOS-journey. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uh, hoe zijn we aangekomen? verleden jaar hadden we de Camino Borana, percussieslagwerk, Niet het volledige orkest met percussieslagwerk. Bij de Camino Borana van Karel Orff is de oorspronkelijke uitvoering zoals je dat geschreven hebt, percussieslagwerk. Daar is percussieslagwerk een heel groot onderdeel van het hele programma zoals de Camino Borana toen de tijd is geschreven.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 even resumerend, morgen is dat optreden. Juist, drie uur. De zaal gaat om half drie open. Ja. Kussentjes meenemen. Zou Moet je tijd haar komen haar he, voor de kussentjes. Ja, ja. ja. Nou, er zijn een heleboel kussentjes, maar het is meestal zo vol... Ja. dat die kussens binnen ja. een kwartier weg zijn. Dat we mogen over aandacht over de eerste twee concerten zeker niet klagen. Het afgelopen concert zat ook zo ja. goed als vol. Ja. Ja. ja, ook heel leuk. heel leuk. En dit is dan weer totaal iets anders. En uh, daar houden we van. Toegang, vijf euro. Nog steeds? Hoe hou je dat vol? Uh, ik zie nu voor me een hert. Ja, hebben jullie herten uitgenodigd? In die ja, die programma? komt ook zo meteen langs. Nee, drie komen ook langs. Kijk nou toch eens. Ja. Kijk nou toch eens. buiten, jongens. Op zaterdag. Op het in de in de de de Fort, nou, ze lopen nu over het beroemde watertorenplein. Ze doen even drie, inspectie. Drie mannetjes met zeer grote twaaien komen hier voorbij. En gaan Hoe is ook inparkeren. Misschien ja. moeten ze ook betalen Pieter. Ja. Ja, nou, normaal word ik nooit afgeleid, maar in dit geval. Nou, ik vind wel. hem ook wel mooi ja, hè? In dit geval wel. Rechtstreeks zo, vanuit de uitzending.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 maar dit is een aanwinst, hoor, de Stichting Klessenconcert. Ja, kijk, zonder meer, Want uh, als je even kijkt naar de rest van het jaar... met ja. uh, Daniel Weyenberg en Johannes Passie en de, de, de, de Maastrichter star die aan het eind van het jaar komt met We het hebben een kersconcert... Uh,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 Nou, Ik dacht, waarom in Zandvoort dan niet um, de gelegenheid uh, te baat genomen om eens te kijken... wat kunnen wij eigenlijk ja. over 500 jaar uh, kerk in, uh, in Zandvoort zeggen? Ik raak steeds verwarring hoor, met Martin Luther, want zijn Duitse naam is Martin. En denk ik, is nou Martin Luther King? <lacht> nee, dat is een namesake, dus die is, die is genoemd naar de, de okay. grote Luther. Okay. Dat, ja, dat is een andere naam. Dat is uh, nou, even een toeval. Ja, ja, ja.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 Schotland, Nederland, Frankrijk uh, en een paar Lutherse landen. Dus uh, Duitsland, een uh, paar meer Oostbloklanden en Scandinavië. Ja, de kerk kenmerkt zich door afsplitsingen en wegen. Ja, twee Nederlanders, uh, drie kerken is het uh, grapje. Het is... Uh, uh... Al van oorsprong uh, zijn we ooit ergens begonnen. En daarna ging iedereen, een aantal uh, mensen zijn zweeg. Uh, katholieken die uh, hebben wegen, protestanten hebben wegen, covenistisch, lutherisch. Dus het ging verspreiden. En nu komen jullie weer bij elkaar.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 Uh, Onno van Dijk. Het is wel een heel Van Dijk euh, toestand. Ja, Rob, van Dijk. Rob van Dijk van als regisseur. Ja, ja, dat van Dijk. staat voor kwaliteit. Hè. Dus, uh, ja. Het is een kwaliteitsvolle avond. Absoluut. En tot hoe lang duurt het? De, het is een, een programma met een pauze. Dus, uh, uh, en dan duurt het tot tien uur. En ik moet uh, de tijd bewaken. Dus uh, grote plicht. Um, een eierwekker. Toegang.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 Dat is er niet aan te zien. En uh, toneelvereniging. Nee, <laughs> ik zeg hier niks op. <laughs> ik ben ietsje jonger ook, uh, maar uh, de oprichting. Maar toneelvereniging Wim Hildering bestaat volgend jaar ook 70 jaar, een half je jaar later niet dan ons. Dus ik zie uh, momentje, Drommel. De, Hans Drommel staat achter ons. Wie zijn dit? Voorzitter van de VVD, ex. Ja, er, er, nee, die ex. Nog steeds. Vreekt de hulp introduceren, Dat deed je met alle liefde. Maar je stelde niet wie de partners van de WURF zijn. Excuus, we gaan opnieuw beginnen. Hartelijk welkom aan de WURF. Stelt u zichzelf even voor. Ik ben Fleek Veldwis, voorzitter van de WURF. En nu ben ik ben Mieke Hollande, secretaris van de WURF. Ja. U heeft helemaal gelijk.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 Wij uh, bestaan volgend jaar 70 jaar. Wij hebben een, uh, een redelijke bezetting. We kennen net aan toneelspelers met mensen. Maar we hebben een heel groot tekort aan mannen. Dus het is ieder jaar de vraag...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 Nou, dat heet dat. Ja, wat nou, is dat? Eibertje is een. Uh, een legendarisch figuur in Nunspeet. Er was een vrouw. Die had uh, een hoop kippen. En die ging met de man, met, met de eieren. naar de markt. En die vrouw heette Eibertje. En dat is nog steeds eigenlijk een traditie daar. En daar is, dat is een heel groot evenement in Nunspeet. We zijn vorig jaar niet geweest, maar daarvoor zijn we ook al twee jaar geweest. Dat is een evenement dat. Uh,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 Nee, maar we hoeven niet in het water. Oh, dat scheelt dan ook. Uh, als wij naar het water gaan, en ik heb dat zelf ook, mijn enkels vind ik genoeg. Je bent echt een zandvoerder, heb po ik al inderdaad. Pootje bijen. Pootje in zandvoort. Nee, ja, maar de, van, uh, de Wurf is zeer actief. En, en elke keer weer. En daarom heb ik ook uh, de Wurf gevraagd om uh, te komen naar het strand. Als uh, al die oud-swemmers uh, van uh, Erika Terpstra naar Alakok komen. Van presenteren even Zandvoort. Mag ik daar nou, even 30 seconden een paar vragen over stellen? Uh, Voordat u met u? Nee, nee, nee. Nog niet? Of komt dat nog? Nee, daar komt nog wel. Oké, okay, dan houden we hem nog even ik, af. Als zo'n hele groep hier naar Zandvoort komt...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 En het was eigenlijk bij Bob was altijd een presentatie van uh, Bob. Tijdensom hoor. Aflonden. Ja. Maar ik, ik, krijg, ik krijg precies hetzelfde. <laughs> ik heb ook tegen gezegd, je mag niet langer dan een uur praten. Want jouw kennende dan wordt er twee uur. Ja, maar dat komt wel goed. Ja. Ah, okay. maar, maar, er komt weer een eierwekker. <laughs> maar, uh, ik trouwens, opmerking, ik mis beide heren Gansen hoor. Wij ook. Wij ook. En uh, Bob was dus een. Uh, uh, we nou, gaan hij stond meer op de voorgrond als. Uh, als ja, ons. We gaan Bob vanavond ook uh, eventjes uh, voor de aanvang uh, herdenken. Dat uh, heeft hij verdiend. En uh, ja, het was Bob. Uh, was, uh, hij is van 1952 wit uh, geweest. Hij uh, was al 14 jaar wit. En uh, we hebben drie jaar geleden hebben we hem. Uh, nou, eigenlijk een. Uh, een heel klein rolletje gegeven. Van nee, en moet je uh, dat Bob niet doen? Nee, toen hadden we Bonje dus. Dat heeft me een, een hele avond gekost om bij te plaatsen, Bob. Het was voor je te ontzien. En uh, nou, ja, uh, vorig, vorig jaar wou ik hem eerst uh, geen rolletje geven, want hij had zel, zelf aangegeven van: Ja, ik uh, kan ik moeilijk onthouden. En uh, ik kan slecht uh, staan.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 Ze is er nog ondersteboven van, want als ze meneer Joustra in dorp ziet lopen, dan is het heen, dan loopt meneer Van Egen. Ja, Dat ik, ik had terug. Ja. Zo'n dochter Dat heb ik hem. ook, maar die gaat over de heldering. Ja, ja, ja. Nee, ze heeft nog steeds over meneer Van Eegen. Maar ze doet dit jaar weer mee. Volgend jaar helaas niet, want dan zit ze in het examenjaar, want dan wordt ze ondertussen ook alweer 16. Dus. Nou, die verlegenheid die was gauw bij de weg hoor, toen we samen op het toneel stonden. Ja. Het stuk van vanavond...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 Nee. <laughs> Daar kan jij toch over meepraten? Ja. <laughs> Hij heeft het lang onder controle. Maar uh, dan, kom, dan krijg je de generaal uh, repetitie. Gisteren? Donderdag. Donderdag. En dan, uh, ja, dan is komen er hele andere dingen. Je hebt een andere ruimte. Hij de, de, weg, de is het repetitie. boos weggelopen? Nou, nee hoor. Nee, nee. nee, nee, nee pertinent oh, niet. Nee. niet. Nee, pertinent niet. Nee, het blijft een uh, hele goede regisseur. natuurlijk. Ja.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 Een beetje altijd uh, de kristelijke kant, hè, een beetje kerkse kant. Maar mevrouw Jongsma schreef altijd een stuk. En dat eindigde met een feestje. Dus dan mag pas het lang komen. Pas dan, pas dan. Ja. Tussendoor wordt er ook nog eens een glaasje weggezet. Nee, dat nee, niet. Nee, nee, nee, hoor. nee, nee. Maar ons dorp bleef dus uh, mee. En dat is vanavond om 8 uur. Ja, acht uur beginnen we. Er zijn nog kaartjes ja, te koop zijn bij jou thuis? Nee hoor, ze kunnen gewoon naar de, naar de, Goed, de, de zaal. Ja, er naar zijn zaal. nog uh, meer als genoeg kaarten. 9 euro. 9 euro. En uh, ja, ik zeg altijd voor 9 euro. Heb je een leuke voorstelling? Je hebt bal na...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 Dus dat worden de hoofdwijzen. We hebben wat tekeningen van Wietje uh, Mollenaar nog steeds. We hebben nog een mooie, een mooie schelp beschilderd met, uh, met een afbeelding van Zandvoort. En nog een dus, zak duinaardappelen? Nee, die zijn er nog niet. Die oh. moeten nog gepoot worden. Absoluut uh, moeten ze gepoot worden. Al die duinaardappels zijn op. Oké. Okay.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 je kunt het aangeven. Kijk, ik moet uh, volgende week moet de zaal weer bespreken voor volgend jaar al. Ja, dus He, want uh, maart dat april is in de krocht overvol altijd. Ja. He, dus maar...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 En die hadden daar was nou van. Dus ik bedoel maar, dat, dat is ook alweer zo'n verwijzing. Ja, maar het grappige de is nu dat de, dat is uitgesproken. En die uh, houden met hun uh, planning rekening.